4 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. VVD en PVDA hebben de voorziene begroting voor volgend jaar flink aangepast. Dat maakten de partijleiders Rutte en Samson een uur geleden bekend op een persconferentie. Wij kunnen melden dat er een deelakkoord is gesloten voor de begroting 2013. Waar paar grote elementen zijn dat wij terugdraaien... de maatregelen die het kabinet voornemens was te nemen... op het terrein van het reiskostenforfait... dus de fiscale behandeling van het woonwerkverkeer. Wat we ook zullen doen is terugdraaien van de langstudeerdersboete. We zorgen er nadrukkelijk voor dat de begroting niet alleen solide is... Maar ook sociaal. We schrappen bijvoorbeeld ook de oneerlijke maatregel van het lichtgeld voor zieken. We schrappen de nog bestaande eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg. We repareren ook de wet waarmee het recht voor flexwerkers op doorbetaling bij ziekte ernstig werd ingeperkt. En om al die maatregelen te kunnen schrappen... gaat onder meer de assurantiebelasting omhoog van bijna 10 naar 21 procent. En daardoor worden verzekeringen fors duurder. Ook het vitaliteitssparen wordt geschrapt. Een regeling om ouderen te stimuleren langer aan het werk te blijven. Ook is de PvdA-akkoord gegaan met een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd... naar 66 in 2018. Om de gevolgen daarvan te verzachten komt er een overbruggingsregeling... voor werknemers die zich niet hebben kunnen voorbereiden. Het is volgens premier Rutte niet realistisch om te denken... dat er over twee weken een regeerakkoord ligt van VVD en PvdA. Dat is erg optimistisch, zei hij bij een toelichting... op het deelakkoord over de begroting. Hoeveel tijd de vorming van een nieuw kabinet dan wel kost... wilden zowel Rutte als Samsom niet zeggen. Het vliegtuig van Wehling, dat eind augustus even gekaapt leek te zijn... had korte tijd een radiostoring. Daardoor kon geen contact worden gelegd met Schiphol. Dat blijkt uit onderzoek van de Marechaussee en de luchtvaartpolitie. De piloten hebben de storing niet opgemerkt... omdat er op dat moment voor hen geen reden was... om contact op te nemen met de luchtverkeersleiding. De vreemde route die het toestel volgde bleek te maken te hebben met de vliegtuigbom die die ochtend op Schiphol was gevonden. Omdat er daardoor oponthoud was op de luchthaven, was piloten gevraagd een paar extra rondes te vliegen. Het Openbaar Ministerie concludeert uit de resultaten dat er geen enkel strafbaar feit is gepleegd. Alle ruim 100 winkels van textielketen Henk ten Hoor zijn per direct gesloten. De keten zit in financiële problemen. Er werken 400 mensen. De winkels zitten vooral in het noorden, midden en westen van het land. Volgens vakbonds FNV Bondsgenoten was het de afgelopen tijd al onrustig bij de keten. De bond zegt dat sommige werknemers plotseling zaterdagavond de opdracht kregen om de kluis van hun filiaal leeg te halen. De directie zegt in een persbericht dat de komende dagen wordt overlegd over de toekomst van het bedrijf. Het weer vanavond neemt de bewolking toe. En vannacht regent het in een groot deel van het land. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen overwegend bewolkt en een paar buien. Het wordt dan zo'n 17 graden. Woensdag veel regen. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig en wordt het iets frisser. AMB ah, Verkeersinformatie. Een normaal begin van de avondspit. Op dit moment staan er tien files. Een opvallende, die staat op de A28, Utrecht richting Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort, 8 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf kunt u nog van ons genieten... met zometeen ons panel Schuld en Boete. Maar eerst gaan wij praten over cultuur. Anton de Goede, hartelijk welkom. Dag, Gisteren was de première van een nieuwe film van Peter Greenaway. Opnieuw een film over een Nederlandse schilder. Hij heeft er eerst een gemaakt over Rembrandt. Ja. En nu? En nu, Goldsjes en de Pelican Company is de titel. En hoofdpersoon daarvan is Hendrik Goldsjes... Gewoon met een G, want het was een Nederlandse beroemde 16e-eeuwse schilder en tekenaar. Ook trouwens een heel succesvolle prentuitgever en een handelaar in die prenten. Wordt gespeeld door Ramzi Nazar En Peter Greenaway zullen heel veel mensen natuurlijk kennen. Eerder winnaar van meerdere gouden kalveren op die Nederlandse filmdagen. Maker van spectaculaire films met uiterst barokke beelden. Sets die, die, die, die gigantisch zijn. Prospero's Books... Gebaseerd op de Tempest van Shakespeare. Ik ging gisteren naar die voorstelling tijdens de Nederlandse filmfestivaldagen. Eh, samen met Huigen Leeflang. Huigen Leeflang is conservator bij het Rijksmuseum, groot kenner van leven en werk van Goldzius. Centrale vraag: krijgen wij door de film van Greenway een goed beeld van Hendrik Goldzius? Interessant in dat verband waren de woorden van Peter Greenaway zelf... die het podium beklom, voorafgaand aan de première... en iets zei als de geschiedenis bestaat niet, er zijn alleen historici. Met andere woorden, geschiedenis is altijd subjectief. Opname hier. Er is echt geen zoiets als geschiedenis. Er zijn alleen historici. En tot een gegeven moment, ik dat we niet zo veel over Galcius... Dus het leeft, ik denk een heleboel ruimte om te inventeren. Juist, wat zegt hij? We hebben bijna niets over Van Goltzius. Dus we onbekend. kunnen zelf uh, lekker veel uitvinden. Dus we kunnen naar eigen believen uh, iets invullen. Nou, die huige leven lang die naast me zat, die rolde bijna uit zijn bioscoopstoel. <lacht> want die was het daar dus geheel niet mee eens. En komen terecht, zeg. Um, want hij, die zegt, ja, van, van Rembrandt weten we weinig... maar Van Gotsius is ontzettend veel bekend. Er is een biografie geschreven door iemand die hem heel goed kende... Karel van Mander, waarvan een hele goede Amerikaanse-Nederlandse vertaling is. Die, die, ja, die heeft nauwgezet dat leven bijgehouden. Hij zei, eigenlijk kan je het vergelijken met iemand... die uh, uh, het leven van Van Gogh verfilmt en hem neerzet als een tweedehands autoverkoper... die bovendien een bordeel houdt en transseksuele neigingen heeft... waar toch echt in de brieven van Van Gogh niets mm -hmm. van is terug te vinden. Nee, dat is een klein gevoel <laughs> Wat klopt er dan eigenlijk niet? Je zou kunnen zeggen als details niet kloppen... nou ja, goed, dan heeft iemand de artistieke vrijheid... om naar eigen believen in te vullen. Uh, maar wat leerde ik van uh, Huige Leeflang? De film laat Goldsjes zien als een maker van erotische prenten... die geld inzamelt voor de uitgave van een bijzonder boek. Het boek moet gaan over incest, over overspel en necrofilie. Er komen heel veel naaktscenes in voor. Halina Rijn, tot op het bot uitgekleed. Veel eh, penissen. Het is een enorme barokke eh, bende van, van naakten... die <lacht> over, over elkaar heen rollen. Um, maar kern is dat hij godsjes naar de uh, gunsten denkt van een vorst... om geld los te krijgen. Wat zegt Leeflang? Als je je enigszins verdiept in de geschiedenis van deze man... was het een onafhankelijke denker... die juist dat maakte wat hij zelf wilde. En die dus eigenlijk staat op de figuur die in deze film wordt geportretteerd. En zo gaat hij maar door. Hij zegt... Je ziet hem hier in enorme luxe kleren... terwijl die man, daarvan is bekend... die hechten helemaal niet aan dure kleren. Um, etcetera, etcetera. Zou de film dan misschien waarde hebben... waar het gaat om het omtrappen van heilige huisjes? Uh, wierp ik op. Uh, want met die blootzijnen en al die piemels die in beeld verschijnen... Mm -hmm. misschien dat dat een soort functie heeft. Je moet ook aan submission denken. Ayaan Hirsi Ali, want er zijn beelden uit die Bijbel. En je denkt, ja, bijbelvaste mensen die zijn misschien gechoqueerd... Nou, maar dat staat, dit soort dingen staat ook in de Bijbel, alleen je ziet er vaak geen beeld bij. Maar ja, dat is ook waar. de Bijbel is nou niet zo kuis, zou ik willen zeggen. De Bijbel is een boek vol seks en geweld. Dat dunkt, zeg. Um, huige Leeflang van het Rijksmuseum en ik met hem verm vermoed dat bijna niemand er aanstoot aan zal nemen. Behalve de mensen die van Godsjes houden en zich verdiept hebben in deze geweldige kunstenaar. Wiens biografie echt prachtig is als je erin verdiept. Slotwoord aan huige Leeflang. Dat is eigenlijk wat, wat mij irriteert. is... Dat je Godsius als vehikel gebruikt voor een eigen film. De historische persoon interesseert je niet. Zijn kunst interesseert je eigenlijk niet. Um, en ja, het disrespect voor andermans creativiteit, al is hij dan 400 jaar dood. En ook disrespect voor iemands persoonlijkheid, al is hij 400 jaar dood. En zeg je hem niet te kunnen kennen, maar ja. Als je de moeite neemt, denk ik dat je die man wel degelijk, nou ja, niet helemaal, maar toch voor een groot deel wel kan, kan kennen. In ieder geval in zijn, uh, ja, in zijn, in, zijn, in zijn kunstenaarschap. Ja, daar, dat, dat is eigenlijk wat m, het enige wat me choqueert. Het enige, dat is alles. Huygen, huygen lang is dat de conservator van het Rijksmuseum... die dit zei over de nieuwe film van Peter Greenway: Goldseus en de Pelican Company, Goldseus de schilder. Over, over de kwaliteit verder van de film zegt hij niets. Maar in elk geval, het is niet erg waarheidsgetrouw en dat stoort hem. Ja, ja en verder doen. is al die... Het is wat eigenlijk raar is... Je, die film doet je af en toe aan Fellini denken. Aan, hè? Daar is op zich niks op tegen. En hoor. Fellini is prachtig. En wij vroegen ons af, we zaten in de trein, zoals je hoorde misschien. Wij vroegen ons af, waarom verveelt, verveelt Fellini nooit één moment... Mm -hmm. en hebben wij ons bij deze film eigenlijk twee uur lang zitten vervelen... ondanks die barokke beelden. Waarschijnlijk is er één kort antwoord en dat luidt kitsch. Het is gewoon een kitschfilm. Anton de Goede, hartelijk bedankt. En als je zo'n film wil maken, dan vraag ik me af, waarom neem je dan... Een historische figuur die je vervolgens historisch helemaal door de molen haalt. Verzin al zelf iets. De film is nog niet gereciseerd hè? en ik ben geen filmcriticus... dus ik ja. ga enorm kijken hoe ver ik okay. de plank misla. want uh, ja. misschien heb ik dingen gemist. Oké, okay, dan is het nu tijd voor ons panel over recht en veiligheid. Onder andere schuld en boete geheten aan tafel. Justitieverslaggever Marian Huske van Vrij Nederland... strafrechtadvocaat Willem Anker en CDA-kamerlet en oud-rechter Peter Oskam. Hij zit hier voor het eerst. Uh, hij was tot voor kort vice-president van de rechtbank in Amsterdam. Was jarenlang ook scheidsrechter KNVB. Als je mij ergens lekker tussen kan zitten en een oordeel kan geven... dan uh, <laughs> voel, voel je je bij thuis. Ja, nou, ik vind het gewoon leuk om beslissingen te nemen... en uh, de spelleider te zijn. Ja, Was je een goede scheidsrechter? Nou, een redelijk, uh, redelijk goede scheidsrechter. Ah. Goede rechter? Dat denk ik wel. Ik had uh, uh, oog en oor voor de omstandigheden van mensen. Oké. Okay. Laten we even beginnen met een politiek getint uh, onderwerp. Um, dit kabinet wat er nu nog zit, maar demissionair is... Had een dat is niemand ontgaan, een VVD-tandem op het ministerie zitten... wat ook meteen een andere naam kreeg, namelijk veiligheid en justitie. Het ziet ernaar uit dat de minister, minister Opstelte... niet terug zal komen, niet omdat hij niet goed genoeg bevonden werd... maar hij heeft er zelf niet zoveel zin meer in. Maar staatssecretaris Steven, dat was uh, de kampioen ballonnen opwerpen... Uh, die zou wel eens minister kunnen worden. Vraag eerst maar eens even aan uh, jou, Peter Oskam of uh, jouw voorkeur uitgaat naar dit liberale tandem... of toch liever uh, de wat doorvrochtere dossiervreters... zoals het CDA, die een aantal jaren geleverd heeft. Donner, hiers en zo. Ja, nou ja, ik denk in de tijd van Donner en hiers toen zij nog op justitie zaten, dat we wel uh, goede slagen hebben gemaakt. Dat criminaliteit minder is geworden. Dat mensen zich veiliger zijn gaan voelen. Als u mij zegt, van, ja, vindt u Dave een goede minister van justitie... Dan, uh, dan zit ik daar wat anders in, omdat ik Teven vrij goed ken. Ik heb mm -hmm. in het verleden veel met hem samengewerkt. Hij was officier van justitie ja, in de tijd was... dat u rechter was? Dat klopt, mm -hmm. ja. En we hebben samen een aantal grote zaken gedaan... op het gebied van internationale misdrijven. En ik moet zeggen dat ik wel respect voor hem heb. Het is iemand die zijn dossiers kent en uh, er vol voor gaat. In de politiek uh, komt dat wat uh, ongenuanceerd soms over, zoals uh, van de week met het risico voor de inbreker, waar het CDA heel anders over denkt. Hm. Wij kijken er veel genuanceerder naar. Ik denk dat uh, meneer Anker het wel kan bevestigen... dat als het uh, Openbaar Ministerie besluit om niet tot vervolging over te gaan... als je het recht in eigen hand neemt... dat uh, de familie van het slachtoffer natuurlijk wel een uh, procedure bij het hof kan starten... Hm. waardoor alsnog vervolging kan plaatsvinden... en waardoor alsnog degene die zijn eigen om, uh, probeert te beschermen... Uh, achter de tralies verdwijnt. Ja. En dat zou natuurlijk wel uh, zorgelijk zijn. Willem Anker, wat ik uh, las over deze hele zaak, hè, uh, over deze kwestie... er werd ook nog bij gezegd dat Teven uh, profileert zich nu als crimefighter. Maar ik las me tot mijn stomme verbazing... dat hij in zijn tijd als officier van justitie van soft doorging. Toen dacht ik, nou breekt me klomp. Ja, heb ik even de indruk dat ze het over een ja. ander hebben. <lacht> of hij heeft zich anders ontwikkeld. Ik zie hem liever uh, niet terugkeren. Ik vond dat voorval van vorige week ook wel symptomatisch. Hij roept iets, maar hij vergeet dat die bewindspersoon is... Een inbreker je, die wat overkomt, ja. dat is risico van het vak. Ja, en dat is ongenuanceerd. is ook een slecht signaal, want dat wil helemaal niet zeggen... als je huis en haat verdedigt, dat je er uh, met niets afkomt. We hebben genoeg voorbeelden in de praktijk... dat je uiteindelijk wel vervolgd wordt. Dus het signaal is niet goed... Um, ja, het is ook een beetje... Hoe beetje, komt het op te tijger? Ja, iets roepen, impulsief en dat past niet, vind ik, bij een bewindspersoon. Heb je het idee gehad dat uh, um, in, in die, deze, deze um, opstelte teventijd er een beetje een gevaarlijke sfeer ontstond ten opzichte van de rechtspraak? Dat, die een beetje in het, dat de rechtspraak, juridisch Nederland, een beetje in het bankjes is komen te zitten? Ja, twee grote bezwaren van onze kant. In de eerste plaats is die stroma-wetgeving. Uh, eigenlijk steeds heeft hij dezelfde inhoud. Het gaat ten koste van de verdachte, ten koste van de rechtspositie, van de verdachte, of de veroordeelde of de advocaat. Het is heel erg gericht op de andere kant, op veiligheid, uh, et cetera. En wat ik vind uh, dat uit een aantal wetsvoorstellen en wetten ook blijkt van. Uh, ja, toch weinig vertrouwen in de rechterlijke macht. Hè? Dat voorstel minimumstraffen, het is met doorn in het oog. We hebben het nu met taakstraffen gehad. Dat de politiek dan zegt: rechter, je mag in die en die gevallen niet meer een kale taakstraf opleggen. Zo komen er nog meer. Wat blijkt daaruit? Wantrouwen in de. Hm. Zittende magistratuur vind ik een heel slecht scenario. Zeg. Maar, ja. maar sluit je uit dat, dat, dat in onderhandelingen tussen VVD en PvdA... dat dat soort scherpe kanten eraf gaan? Dat die koers ik, omgelegd wordt? Daar ja, heb ik wel wat meer vertrouwen in. Ja. We hebben het CDA natuurlijk en we hebben ook nog andere partijen. Dus wij hebben wel wat hoop dat als de portefeuilles wat anders worden verdeeld... en de kleur die verandert wat, dat het voor ons ook wat in een betere richting gaat. Want we hebben slechte twee jaar gehad. Maar Jan? Nou, Je hebt zeker een slechte twee jaar gehad, want elk voorstel wat komt is een verheviging. Neem bijvoorbeeld nu de politie die een stroomstootwapen moet krijgen, dus weer meer bewapend worden. Dat wordt. is nog een voorstel even je... van meneer opstelte. Ja, rechter. een voorstel van opstelte. Ja. En als je dan ziet, uh, ik heb vorig jaar had ik een uh, inventarisatie gehouden over het geweld uh, en het aantal slachtoffers wat gevallen is ten opzichte van het geweld wat de politie uitoefent... Dan, ja, dan lijkt het me een slechte zaak. En als je kijkt naar andere landen en de ervaring met zo'n wapen... Uh, ja, dat is uh, ook niet echt gunstig. Mm -hmm. Is het zo, zou je kunnen zeggen, omdat uh, Peter Oskam zei... ik had best veel bewondering voor teven in de tijd dat hij officier van justitie was... en, en, en uh, hij was goed... En... Uh, kan het zo zijn dat iemand in de praktijk en met zijn benen in de modder hartstikke goed is... maar op het moment dat hij beleid moet maken, vergeet om die andere pet af te zetten? En dat je wel een iets ander mens moet zijn? Ja. Nou, bewondering gaat iets te ver. Oh, sorry, had, mijn woorden. Ik, ja, nee, ik had respect voor hem, omdat hij gewoon uh, goed zijn dossiers kende. Ja, het is een ander vak en uh, daar moet je rekening mee houden. En als politicus uh, moet je het voorbeeld geven en als je dan zegt van ja, je kan dat uh, zonder meer doen... En terwijl het in de praktijk toch uh, anders kan uitpakken... Ja, dan ga je, begeef je wel op uh, een hellend vlak. Dat is ook precies wat, wat het is. Hè? De, als officier ver, uh, verkende hij ook grenzen. En hij viel ook over grenzen heen. Mm -hmm. Maar ik vind het een beetje eng als je dat als politicus doet. Als je niet nadenkt wat het langere termijn is... van de maatregel of de wet die... Uh, die je wil maken, neem bijvoorbeeld uh, het oprekken van de deals met justitie, wat ook het ministerie nu weer wil gaan doen, Ja, dan kijkt men niet verder dan zijn neus lang is. Want het, het werkt niet goed genoeg. Kijk naar het passageproces. Waar je hebt het over kroongetuigen, de, kroongetuigen ja, over een ja, ja, ja. Waar een kroongetuige de rechters in, in de mangel heeft, of het openbaar ministerie in de mangel heeft, eindeloos traineert, verklaringen aflegt. Een keer zegt hij volgens waarheid, maar in zijn cel schrijft hij precies dezelfde verklaring. dat hij iets niet gedaan heeft. Terwijl hij onder <coughs> Ede heeft gezegd dat hij het wel gedaan heeft. Ja, en als je dan zegt: ja, het werkt niet zo goed. maar we gaan het nog maar een keertje. nog, uh, nog meer beloven aan iemand. dat hij nog minder straf krijgt, of. ja, dan denk ik: je denkt niet nou, Je gaat, maakt geen stap terug. Maar je gaat alleen maar uh, vooruit. met meer geweld, mm. hardere maatregelen. meer straffen. En de vorige ministers, CDA. Uh, VV, uh, en Donner, ja, dat wij nu een cijfers hebben van veiligheid... die naar beneden zijn gegaan, is wel te danken... aan die voorgaande kabinetten, ja, ja. niet ja. aan dit kabinet. Ja. Peter Oskom, even doorgaand op dat uh, experiment met die Taser, dat stroomstootwapen. Uh, uh, dat moet een oplossing zijn voor het gat waar ze het altijd over hebben... tussen wapenstok en pistool. Ja. Uh, is dit wijsheid? Dat weet ik nog niet. Uh, wij vinden natuurlijk dat je eerst met de wapenstok... of met je mond de dingen moet oplossen. Ja. Uh, eerst met je mond, dan met de wapenstok. Als dat niet lukt, dan moet je iets anders doen. Maar er zijn natuurlijk momenten denkbaar... dat je de wapenstok niet meer kan gebruiken. Dat je in gevaar komt zelf als agent. En dat je niet wil schieten. Maar ik vind dat we daar zorgvuldig naar moeten kijken. Er zijn enorme risico's met mensen die uh, hart- en vaatziekten hebben. In Amerika is dat al uh, onderzocht. En het is natuurlijk wel zo dat daar strikte regels uh, uh, moeten komen. Willem? Ik denk... Ja, ik zou wel willen instemmen met een proef, maar dan moeten we toch echt wel goed, uh, goed evalueren. Willem Anker, die proef, is dat, uh, zeg je dat ja, in elk geval? Ja, proef lijkt mij in uh, geval een betere oplossing. Eens kijken hoe het werkt. En, uh, anders krijg je weer, en dat was mijn grote grief ook de afgelopen twee jaar. Het was direct met voorstellen en er werd een boom. Uh, het we gooien ze in de samenleving en dan ga je later ga je evalueren. En het is, het is impulsief, terwijl je eerst al drie, vier of vijf moet tellen. Dat heb ik de afgelopen twee jaar uh, heel erg gemist. Hmm. Laten we even naar uh, iets anders gaan: uh, tv-camera's in de rechtszaal. Als de Raad voor de Rechtspraak ze zin krijgt, dan gaat er geëxperimenteerd worden met live registraties van uh, rechtszaken. Ze willen hem anker daarop te wachten. Het kan in sommige zaken goed werken... opdat de burger een beter beeld krijgt van hoe zittingen verlopen... wat de rol is van de advocaat, van de officier, van de rechters... dat de rechters niet soft zijn, dat er niet laag wordt gestraft. In Nederland, je kunt heel veel vooroordelen wellicht wegwerken. Daar zie ik wel wat in. Het moet natuurlijk wel zo zijn dat de betrokkenen daartegen bestand zijn. Mm -hmm. We het Wie in bepaalt de... dat? Of het wordt opgenomen? Dus of het wordt uitgezonden en wie schat in... of de betrokkenen er tegen bestand zijn... en of het wat bijdraagt aan uh, meer begrip bij de burger. Wie, wat zijn de criteria en wie bepaalt die criteria? Ja, dat vind ik ook moeilijk. We hebben de Volendam-brand gehad. Praat je al over uh, 2001. Maar het proces was in Haarlem 2003, ook al lang geleden... En daar is de televisie binnengelaten. Er zijn ook uh, allerlei uh, opnamen naar buiten gebracht van, van requisite mm -hmm. Dat vond ik goed om in die zaken te laten zien hoe het werkt. Het was een hele gevoelige, schrijnende, complexe zaak. Dank aan het werken, maar niet in alle zaken. Nee. Mario Heuske, voor, voor, de, voor de journalistiek is het makkelijk. Je kunt thuis blijven nu. <laughs> <laughs> nou, dat denk ik toch niet, want het is uh, veel wachten. Veel, ik bedoel, uh, het is niet zo uh, snel als je ziet in tv-series. Mm. Uh, het duurt, uh, meneer Oskam zal het kunnen bevestigen... Uh, een live uitzending van een rechtszaal is niet uh, een uitzending zoals we gezien hebben... bijvoorbeeld van de zaak Wilders. Mm -hmm. een, een gemiddelde rechtszaak uh, ja, is saai... En je kan je ook iets anders, wat ik mij erbij zat af te vragen. Hoe gaat men dan om met de slachtoffers? Met, ik bedoel, kijk, daders kunnen aangeven dat ze niet in beeld willen. Maar slachtoffers. Ik heb me destijds bijvoorbeeld ook in de kranten. Vind ik, uh, soms worden slachtoffers gewoon met naam en toenaam genoemd. Mm -hmm. Is het niet en dat zo dat, vind de, ik kwalijk. dat de positie van slachtoffers inmiddels al zo veranderd is? Dat ze echt ook onderdeel zijn geworden nu van zittingen dan. En ze gaan zelfs een plek krijgen en zo. Dan zal dit dus ook. Geregeld kunnen worden. Toch? Peter kan dat denk je? Ja, dat is wel zo. Maar dat, daar zie ik gelijk ook een gevaar. Ja, ja. Want uh, het kan ook een tactisch middel worden. Uh, Hoe dan? De verdediging kan bijvoorbeeld vragen uh -huh. om uh, de getuigen of het slachtoffer op zitting te horen. Als daar dan camera's bij zijn, dan uh, kan het zo zijn dat mensen daar niet tegen bestand zijn en dat ze onder druk gaan verklaren. Uh, verkeerde verklaring afleggen of uh, niet durven te verklaren. En dat is natuurlijk ook wat je nu in, bijvoorbeeld in zedenzaken ziet... is dat slachtoffers vaak bij de rechtercommissaris... in alle beslotenheid worden gehoord. Mm -hmm. Als dat op de zitting gebeurt en dan ook nog met camera's... ja, dan, uh, dan is de beer wel los. Maar dat doe je toch heel erg simpel? Dan geef je gewoon aan alle partijen het recht om een veto uit te spreken. Zowel de officier, de rechter, het slachtoffer, de verdachte. Ja, dan verwacht ik dat bijna in alle zaken... er wel links of rechts een veto wordt uitgesproken. Willem? Ja. Willem Ankers? Ja, Verdachte in elk geval uh, niet in beeld. Dat is natuurlijk nu ook al uh, uitstekend geregeld. Maar ik denk dat er uh, richtlijnen moeten komen, welke zaken wel en welke niet. Het kan goed zijn, want uh, broer en ik geven lezingen door het land, zelfs twee per week, dat is honderd per jaar, om te vertellen over ons beroep, hoe we doen, waarom we doen, mm -hmm. hoe het rechtssysteem, hoe het rechtsbedrijf werkt. En wij merken aan de vragen uit de zaal hoe vreselijk nodig en belangrijk dat is. Dus ik vind het op zich een goede stap, maar je moet wel een selectie aanbrengen. Welke mm -hmm. zaken wel, welke niet. Wie wel in beeld, wie niet in beeld. Ja. Dat is nog een heel geregeld. Maar het okay. uitgangspunt vind ik wel goed. En is het zo, hebben jullie, ik weet niet of jullie uh, alle drie daar... misschien wel eens iets van gemerkt hebben... dat de aanwezigheid van camera's in de rechtszaal... misschien zelfs de aanwezigheid van pers uh, erbij... beïnvloedt dat uh, uh, officieren van justitie... of misschien uh, uh, de pleiters, of misschien zelfs de rechter... Uh, and, gaan ze anders formuleren, gaan ze zich anders gedragen. Zijn ze zich bewust van het feit dat men meekijkt. Ja, kijk, nou ja, kijk, kijk, kijk maar naar Wilders. Daar uh, zat ook pers in de zaal. En daar was toch de rechtbankpresident uh, of de voorzitter die gewoon zijn eigen gang ging. Hij zei wat hij wilde zeggen. Hmm. En dat pakte misschien wat ongelukkig uit. Dus hij wist ook dat er pers was. Hmm. Dus ik denk niet dat de professionals zich Hè? erg op de hoede, hoede zullen zijn. Ik denk wel eerder de, de mensen die niet uh, professioneel deel, deelnemen aan zo'n uh, zitting. Marian? Ja, maar kijk, als je dan uh, bijvoorbeeld uh, Schalken die moest getuigen... en ging zitten zoals elke getuige uh, zat... werd dat ineens al tegen hem gebruikt. Dus er is sowieso al een soort beeldvorming. Hm. En wat ook een groot probleem is, tenminste dat ervaar ik zelf... als ik een, uh, uh, een rechtszaak wil volgen en ik heb mij niet uh, kunnen op een of andere manier kunnen voorbereiden... dan kan ik het soms maar voor de helft volgen. Want het grootste deel van uh, het spreken gebeurt niet in de rechtszaal. Er is van tevoren zoveel voorbereiding... verhoren voor bij de rechtercommissaris. Je weet maar de helft. Je ziet maar het topje van de ijsberg. Met, andere, ja, met andere woorden, de, de, de functie die men daaraan toedicht... van uh, het geeft inzicht voor de leek, uh, uh, transparantie... dat is maar zeer beperkt waar. Ja. En ik denk ook, dat zei Marianne net ook... Uh, als je processen helemaal gaat volgen, dat is het verloopt zo traag. En dan haakt menig een af. Dat kan ik u ook vertellen. Het ja. proces Robert M. heeft maanden geduurd. Dat houdt ook niemand vol. Nee. Kijk, het, het aardige is dat je, dat je misschien een mooie samenvatting gaat maken... en op primetime gaat uitzenden met een mooie toelichting erbij. Daar zie ik wel wat in. Maar echt het live gaan volgen... ik, ik, ik zeg hierbij, mensen haken af. Precies hm, no, wat jij no. zei, die buitenlandse series of, of andere televisie op. Nou, dat lijkt allemaal prachtig, maar het is vaak stroop. Mm, ja. En dan is het weer een kwestie, wie doet de eindredactie van zo'n programma? Nou, dat vroeg ik ja. me ook af. Ja, wie is de, eind... de, de, de een rechter? een advocaat in, ja. <laughs> advocaat? Ja. Ja. moet er ja. zeker bij, ja. Nou, en het zijn ach. natuurlijk niet allemaal zaken zoals OJ Simpson. Zo is nee. het natuurlijk ook. En het, wat natuurlijk wel goed zou zijn, maar daar is al vaker over uh, geklaagd... dat dat ook op een andere manier beter zou kunnen. Is dat als het vonnis eenmaal voorgelezen wordt... dat daar ook enige verheldering bij komt van hoe men er tot toe gekomen is. En misschien in begrijpelijke taal. Ja, Want ja. dat is natuurlijk waar de mensen al, allemaal op zitten ja. te wachten. Er wordt uiteindelijk vonnis gewezen en geen kip die begrijpt. Ja, maar, maar goed, daar ja. heb je de camera niet echt voor nodig natuurlijk. Dat kan je ook sowieso nee, doen. Nee. Peter Oscom, er is in de Tweede Kamer deze week een hoorzitting uh, over het fenomeen kroongetuigen. We hadden het er net al even over, maar ja. Jan haalde het aan. Ja. Um, uh, uh, ja, hoe sta jij daarin eigenlijk? Want er is ontzettend veel over te doen. Ja, er is uh, heel veel over te doen, er wordt heel veel over gezegd, maar de kroongetuige wordt bijna nooit ingezet. Ik denk dat er in Nederland misschien vier of vijf zaken zijn waar er ooit een kroongetuige is geweest. Uh, je moet daar voorzichtig mee omgaan. Toevallig heb ik laatst zelf als rechtercommissaris een uh, beslissing genomen... om een deal met een kroongetuige toe te staan. Ik kan er verder niet zoveel over zeggen... omdat die zaak nu uh, op dit moment onder de rechter is. Donderdag praten we met de Vaste Kamercommissie van Justitie over dit onderwerp... en zijn een aantal deskundigen uitgenodigd. Maar ik heb helaas begrepen dat alleen maar professor Feynoud zich heeft aangemeld... En een journalist. Criminoloog. Ben ja. jij dat, die journalist, Marjan? Ik ben die journalist. Ja. Dus Marjan, nou, okay. dat is hartstikke mooi om te horen. Maar de vraag is of, er, of het doorgaat als er zo weinig uh, deskundigen zich hebben aangehoord. Oh, hoe kan dat eigenlijk? Willem, de, nou, Willem Anker zegt altijd We dat jullie draag een druk hebben. heb om, om jullie uit te leggen. Kan je, je dat voorstellen, dat als er, dat er uh, bijvoorbeeld van de kant van, van, van de advocatuur... tot nu toe niemand is geweest die gezegd heeft... ik kom ook naar die hoorzitting, ik ga zeggen... wat in mijn ogen verstandig is om wel of niet te doen met een kroongetuigde? Ja, er zijn heel veel advocaten die branden zich er niet aan... die willen in elk geval niet aan de kant staan van de kroongetuigen. Maar mm -hmm. voor een advocaat in een proces en er komt een kroongetuige... dan zeg ik altijd, nou, dan heb je al uh, twee mogelijkheden om uh, te schieten. Hè? Want A, dat gebeurt ook altijd, hoe zit je met de, met de betrouwbaarheid? Dat is natuurlijk uh, prijsschieten voor de advocaten. In de tweede plaats roepen we altijd, als een kroongetuige nodig is... is het bewijs natuurlijk uitermate zwak. Dus wij staan, als er kroongetuigen komen... Nou, voel ik me altijd wel vrij maar eigenlijk, uh, lekker. Ja, dus jij zou eigenlijk in de Tweede Kamer zeggen tegen mensen als Peter Oskam... doen, vooral doen. Nee, je moet heel veel met kroongetuigen werken. Dat als is voor als, de, als voor advocaat de zeg ik, ja. Nou, er zitten heel veel haken en ogen aan, juridisch. Maar als de kroongetuige wordt ingezet, dan is het bewijs aan de niet heel sterk. Marjan? Hoe ja, jij, nou, je hoeft niet exact te gaan vertellen wat je daar gaat zeggen... maar je hebt alle voor's en tegen's natuurlijk gewikt en gewogen... omdat je bijvoorbeeld die hele passagezaak hebt meegemaakt. Waar ja, bij alles de passagezaak is die... het, het ergste scenario, lijkt mij. Van, van dat je niet weet of iemand de waarheid spreekt. Maar er zit een tweede kant aan. Dat is namelijk de kant, kun je kroongetuigen... of andere belangrijke getuigen beschermen? En daarvan heb ik de afgelopen 14 dagen wat voorbeelden verzameld... Mm -hmm. En uh, ik, dan schrik je hoe slecht het beschermingssysteem in, uh, in Nederland werkt. Gewoon uh, door onachtzaamheid van de politie. Door niet oplettendheid van een rechter. Uh, zorg, onzorgvuldigheid van het Openbaar Ministerie. Ja. Dus het is, het is niet echt, alleen uh, de vraag... Ik voel, ik, zelf schrok ik ervan. Het is dus niet alleen de vraag dan of uh, uh, het OM zich moet branden... aan het werken met een kroongedag. Maar als je dat doet, of je dan ook wel fatsoenlijk daarmee om kan gaan en iemand bescherming kan bieden... daar maak je eigenlijk nog het meest zorgen om. Ja. En dat ga je vertellen aan Peter Onskam... nu al als, hier maar straks in de ja, kamer. Open. Als het doorgaat. En als het betekent, doorgaat, dat nou niet doorgaat... wat betekent dat eigenlijk voor de positie van die kroongetuigen? Is het dan een instituut wat je eigenlijk maar moet afschaffen? Nou nee, ik denk dat het uh, blijft bestaan op dit moment. Maar goed, dan komt er een andere hoorzitting... waarbij we proberen toch alle deskundigen binnen te halen. Want we moeten natuurlijk worden voorgelicht als Kamer. Ik ben denk het enige Kamerlid die er uh, praktijkervaring mee heeft. En dat is heel uniek. Peter Oskam hoorde u als laatste oud en nu CDA Tweede Kamerlid. Willem Anker, advocaat, hartelijk bedankt. En Marian Husken misdaadverslaggever van Vrij Nederland. Dit was de villa voor vandaag, zo meteen het Radio 1-journaal. Tim Overdiek. Weet je, normaal gesproken komt zo'n nieuwsweek wat slapjes op gang. Nou, daar hebben we totaal geen last van. Mede dankzij, ja zeker, dit is zo. Maar dankzij dat deelakkoord dat vanmiddag bekend is gemaakt... tussen de VVD en de Partij van de Arbeid. Daar hoort heel wat politiek rekenwerk bij. Niet alleen over de maatregelen met bijbehorende bedragen. Ook over de strategische calculatie natuurlijk van de partijen. Geven en nemen. Interessant wordt het om straks te kijken wat er naar dit politieke handje... Gaat gebeuren in Den Haag de komende weken. Een lekker begin, noem ik dat. Qua nieuws. Ga snel aan de slag naar de hoofdpunt van het nieuws. Renate Evers. Radio 1. Het NOS Journaal. Verzekeringen worden volgend jaar fors duurder. VVD en PvdA zien een verhoging van de assurantiebelasting als een dekking voor het afschaffen van de forensetaks en de langstudeerboete. Dat hebben de onderhandelaars Rutte en Samson bekendgemaakt. Verder worden de plannen bekostigd uit het schrappen van een regeling om ouderen langer aan het werk te houden. De PvdA heeft ingestemd met het versneld verhogen van de AOW-leeftijd. Die gaat in 2018 naar 66. Voor werknemers die zich daar niet op hebben kunnen voorbereiden, komt er een overbruggingsregeling. De voorstellen worden morgen al in de Kamer besproken tijdens de algemene financiële beschouwingen. De economie van Griekenland krimpt ook volgend jaar. Dat is dan voor het zesde jaar op rij. Maar de grootste krimp is wel achter de rug. Zo blijkt uit de voorlopige begroting voor 2013. Dit jaar krimpt de Griekse economie met 6,5 procent. Volgend jaar is dat 3,8 procent. En in Somalië zijn regeringsmilitairen de havenstad Kismayo binnengetrokken. Deze belangrijke stad was het laatste bolwerk van de terreurbeweging Al-Shabaab. Er is dagen om de stad gevochten. Volgens de regering van Somalië zijn er nu 450 soldaten in Kismayo om de veiligheid te bewaken. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan 14 files en de meeste die staan rond Utrecht en Rotterdam. Wat opvalt zijn de problemen op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade... 7 kilometer door een ongeluk. De weg is daar dicht en u kunt beter omrijden via Wassenaar over de A44. Chocola? Daar ben ik echt gek op. Maar dan moet het natuurlijk niet zo zijn... dat er ergens anders op de wereld mensen uitgebuit worden... zodat ik kan snoepen. Daarom check ik altijd even of het wel fair trade is. Goed bezig. Nu nog een bank die bij je past. De ASM Bank. Want de ASM Bank investeert in eerlijke handel. U kunt er prima sparen, beleggen en betalen. En u krijgt een goede service. Kijk op asmbank.nl voor de wereld van morgen. Wacht even. Ik ga zo de kurketrekker in. Blijf aan de lijn, hè. Oh! Zijn uw waardevolle spullen buiten wel verzekerd? Wel met een inboedelverzekering van ABN AMRO aangevuld met buitenshuisdekking. Ga naar abnamro.nl slash inboedel. ABN AMRO, de bank on, -on -u. u bent ondernemer en u zit in de auto. U geeft graag wat extra gas bij om resultaten te verbeteren. U zoekt heel hard naar de juiste weg om te financieren. En u wilt aan het einde van de rit ook nog belasting besparen. De route wordt berekend.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 Wij zoeken het uit in plaats van zoek het maar uit. Dit was de K uit het alfabet van Alphabet Autolease. Alphabetautoleas.nl. Verrassend voorspelbaar. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Goedemiddag, het is de middag van het deelakkoord en daar horen natuurlijk reacties bij. We hebben na vijf uur een reactie van CDA-fractievoorzitter Buma en de heer Pechtot van D66 is ook te gast. Ook hebben we reacties van de ANWB en van vertegenwoordigers uit de geestelijke gezondheidszorg. Deze organisaties die staan te juichen bij wat er bekend is gemaakt. Verder wilden Rutte en Samsom niet veel over de onderhandelingen kwijt. Behalve dan dat Rutte veel snoep eet, zo zei Samsom. En voor Rutte is dat een reden om de onderhandelingen niet te lang te laten duren, zei hij. We zijn ook op Curaçao, daar gaat het er politiek heel wat ruwig aan toe. Het fort is verlaten, maar wie is er nu aan de macht? We gaan het uitzoeken tussen nu en half zeven vanavond. Eerst dat deelakkoord. De AOW-leeftijd gaat dus sneller omhoog... dan tot nu toe was afgesproken. Verzekeringen worden fors, fors duurder. In raal daarvoor geen forense tax en geen langstudeerboete. Dan heb je ook nog de afspraak, de eigen bijdrage... voor de geestelijke gezondheidszorg die vervalt... net als het lichtgeld in het ziekenhuis. In Den Haag is politiek verslaggever Peter Blok. Peter, dat staat dus in het deelakkoord van VVD en PVDA. Waarom nu een, een deelakkoord? Waarom hebben ze niet gewacht tot ze er helemaal uit zijn? Nou, er zit uh, flink druk op de ketel... want deze week zijn in de Tweede Kamer al de financiële beschouwingen... en binnenkort uh, wordt ook nog eens het uh, belastingplan behandeld. Dus er is haast bij als je nog uh, iets wil regelen... En ook als er nog een PvdA-sausje over de begroting voor volgend jaar moet... ook moet je iedereen die er ook maar iets mee te maken heeft... Uh, natuurlijk ook op tijd informeren. En uh, ja, de Belastingdienst hoeft dan niet eerst iets aan te kondigen... vervolgens uh, te zeggen het gaat toch weer niet door... of iets in te voeren en vervolgens uh, terugdraaien. Dat is allemaal erg ingewikkeld uh, qua uitvoering... Uh, en uh, eigenlijk ook onmogelijk als je dat goed wil doen. Ja, nou was die begroting eerst voorbereid door het oude kabinet met het CDA. Uh, toen kwam het gelegenheidsakkoord van de vijf partijen. Uh, hun begroting is nu weer aangepast door uh, VVD en PvdA. Denk alleen al aan die GGZ-eigen bijdrage. Dat is nu geloof ik drie keer in één jaar veranderd. Als ze er nou niet uitkomen, gaat alles van vandaag dan straks? Weer op de schop, want de formatie kan nog steeds mislukken, toch? Ja, dus uh, dat zou zeker kunnen, maar ja, dat ligt uh, niet voor de hand. Zoveel smaken zijn er niet. Uh, veel van de eerdere bezuinigingen van de vijf partijen die blijven ook gewoon staan. Maar ja, er worden nu uh, natuurlijk nog wel snel een paar VVD- en PvdA-accenten gelegd. Vooral dat laatste is natuurlijk belangrijk voor Diederik Samsom... van de Partij van de Arbeid, die in het voorjaar niet meedeed aan dat uh, vijfpartijenakkoord. Hij kon nu dus nog wat uh, repareren en heeft dat dan ook gedaan. Diederik Samsom. Uh, we ruimen daarmee dus een paar maatregelen op... die achteraf gezien wat minder verstandig bleken te zijn. De heer Rutte heeft ze al genoemd, de forense tax en de langstudeerboete. Uh, maar we zorgen er nadrukkelijk voor dat de begroting niet alleen solide is... maar ook sociaal. Uh, we schrappen bijvoorbeeld ook de oneerlijke maatregel... van het lichtgeld voor zieken. We schrappen de nog bestaande eigen bijdragen... in de geestelijke gezondheidszorg. Uh, we repareren ook de wet die nu in de Eerste Kamer voor ligt... waarmee het recht voor flexwerkers op doorbetaling bij ziekte... ernstig werd ingeperkt. Uh, dat stuk gaat er dus uit. En niet onbelangrijk, we zorgen ervoor dat de verhoging van de AOW... die was afgesproken in dat lenteakkoord... vergezeld gaat van maatregelen die er een sociale verhoging van de AOW van maken. Ja, een sociale verhoging, maar hij gaat wel sneller omhoog. Wat blijft er dan nog over, Peter? Waar moeten ze nog afspraken over maken? Ja, dat uh, lijkt natuurlijk zo als ze het hier al zo snel over eens zijn. Uh, dan zit de gang er flink in. Maar ja, de woningmarkt, he, de hypotheekrente de huren. Zo kun je nog wel meer onderwerpen noemen waar ze het nog zeker niet over eens zijn. Of uh, die ze nog moeten ruilen. Um, ja, laten we luisteren naar VVD-leider Mark Rutte of het uh, optimisme gerechtvaardigd is. Er zijn hier en daar in de media berichten dat het heel snel gaat en dat we al over een paar weken een akkoord zouden kunnen presenteren. Op dat punt wil ik u zeggen dat het dat niet realistisch lijkt, dat ons dat niet realistisch lijkt. Uh, dit deelakkoord laat zien dat we grote stappen willen zetten, dat we ook bereid zijn grote stappen te zetten. Maar één à twee weken, dat is wel heel onrealistisch kort. Wij gaan er vanuit, uh, nog steeds vanuit dezelfde positieve grondhouding van bij de start dat uh, het sluiten van een definitief akkoord nog steeds mogelijk is. Daar zijn we nog steeds optimistisch over, maar dat één à twee weken echt uh, te kort is. Ja, dus nog even geduld hebben, maar hun eerste akkoord, deelakkoord, hebben ze te pakken. Ja, en nog even Peter, want we hoorden net natuurlijk die lijst van Diederik Samsom. Die blij is dat hij dat allemaal heeft binnengehaald. VVD is vooral blij dat, dat ze 2,7 begrotingstekort kunnen halen. Ja, dat ze zich in ieder geval houden ruim aan de eisen uit Brussel. Orde op zaken, dat is de slogan van de VVD. Dus Partij van de Arbeid heeft op dat vlak moeten slikken. Begrotingstekort in 2013 wordt niet hoger dan 2,7 procent. Het komend uur na vijven meer reacties. Veel reacties op dit deelakkoord. Gaan we van de ene naar de andere, demissionaire premier Curaçao. Een demissionaire premier daar, die van geen wijken wil weten... en zelfs een tijd lang een regeringsgebouw bezet. Op het eiland liepen de politieke spanningen gisteravond hoog op. Demissionaire premier Schotten en zijn ministers... verlieten later op de avond het regeringsgebouw. We gaan naar correspondent Dick Draaier op Curaçao. Waar de ochtend is, Dick. Hoe zijn de eilandbewoners vanmorgen wakker geworden? Nou, ik denk heel erg rustig. Iedereen stond vanochtend gewoon weer in de file op weg naar zijn werk. En uh, ja, de rook is opgetrokken en iedereen is zijn positie aan het innemen. Dus vandaag zal er niet veel gebeuren. Wat we zagen is dat schot en zijn medestanders uh, Fort Amsterdam dus niet meer bezet houden. Betekent dat dan ook dat interim-premier Betrian het tot aan de verkiezingen, de parlementsverkiezingen van 19 oktober, het feitelijk voor het zeggen heeft op Curaçao? Ja, dat kun je wel zeggen. De, de stellingen zijn in die zin ook echt ingenomen. B.T. heeft vandaag wel het regeringscentrum op slot gedaan... om te onderzoeken of het veilig is het gebouw te betreden. Het is immers 24 uur bezet geweest door Schotten. En uh, ja, men wil toch zeker weten dat men naar binnen kan... en dat er geen afluisterapparatuur bijvoorbeeld is. Uh, B.T. heeft uh, de touwtjes in handen en dat is wel duidelijk hier. Ja, tot aan de verkiezingen in ieder geval 19 oktober. Heb jij enig idee wie, als je naar de peilingen kijkt... de meeste kans maakt om die verkiezingen te winnen? Nou, de peilingen voor dit weekend die waren sterk in het voordeel van uh, de, de, de ex-premier Gerrit Schotten. En uh, ja, hier wordt uh, toch algemeen gedacht dat uh, de, de actie van Schotten door het, uh, het, uh, het regeringsgebouw te bezetten... Uh, ja, en 24 uur uh, live op de televisie te zijn hem, uh, hem echt goed heeft gedaan. Men uh, denkt dat uh, ja, in een volgende peiling, die zal deze week worden gehouden... dat hij uh, ja, opnieuw als winnaar uit de bus gaat komen. Want dat bezetten dat, dat slaat aan daar bij de bevolking? Ze denken niet... Nee. Van jongen, uh, jongen, jongen. Jonge. Uh, Gerrit Schotten heeft een slachtofferrol aangenomen. En uh, heeft dat uh, buitengewoon slim voor de televisie uitgespeeld. En op Curaçao uh, zijn we daar gevoelig voor. Uh, ik, ik geef je maar in herinnering, Anthony Cordet in 2003, die deed dat ook. Die werd uh, voor vrouwen veroordeeld voor acht maanden gevangenis. Dus zijn partij is toen nog nooit zo groot geweest. Uh, met de acht zetels van de 21. Dus uh, het, uh, het is op Curaçao een recept om meer kiezers binnen te halen. We gaan kijken wat de komende dagen gebeurt. Dik draaien op Curaçao, dankjewel. Dan gaan wij naar Borren. Daar zijn veel mensen opgelucht. Want alle handtekeningen zijn gezet en daarmee is autofabriek Netcar officieel gered. Het bedrijf wordt overgenomen door VDL en gaat minis maken voor BMW. Een verslag van Louis Dekker. Om 7 uur vanochtend, bij het begin van hun dienst, hebben de werknemers van Netcar nog geen idee wat hen te wachten staat. In ieder geval doen ze alsof ze nog van niks weten. Nee. Maar goed, ze zijn hier ook wel wat gewend. Ja, ik ben uh, zo'n 88 jaar hier. Dus uh, ik heb er een hele hoop aan meegemaakt. Dus u heeft al een keer of tien meegemaakt dat het hier dreigde dicht te gaan? Inderdaad. En weer ontspringt u de dans? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ze reageren wat nuchtertjes, zullen we maar zeggen. Die geredde werknemers van NETCAR. Ze zijn niet gewend aan goed nieuws. Toen op 6 februari uh, Mietse Bietse bekend mogen sluiten. Uh, toen had ik er een, echt een zwaar hoofd in dat het zou lukken om het bedrijf overeind te houden. Maar het is gelukt vandaag. Henk van Rees van FNV Bondgenoten. Om 10 uur vanochtend werd het nieuws met de medewerkers gedeeld. Dat kan nooit een verrassing zijn geweest, want ze hadden het toch al lang door dat het goed kwam. Ja, maar ik heb toch vanochtend gezien uh, dat er voor een hoop mensen een pak uh, van het hart is gevallen. In de zin van, en nou is het echt. Klaterend applaus, uh, maar ook uh, die lach op uh, de gezichten van veel mensen. De vinger omhoog, uh, blijdschap. Het is ons gelukt. Uh, we kunnen blijven werken. En uh, na al die tijd van onzekerheid heb ik vandaag hier toch een hoop blije mensen mogen zien. Hans Spruit, al 28 jaar in dienst bij Netcar. Is dit de mooiste dag in 28 jaar? Ik denk het wel. Ik denk dat het een hele memorabele dag is. Dat we nu toch een doorstart kunnen maken, toch in deze moeilijke tijd. Hoe gerechtvaardigd is de blijdschap vandaag als we beseffen dat de Europese auto-industrie er overwegend heel slecht voor staat en misschien één Mini ook nog geen zomer maakt? Nou, ik moet zeggen, uh, we realiseren ons dat wij gewoon heel veel geluk hebben gehad. Dat uh, zo'n mooi merk als BMW uh, de keuze heeft, uh, heeft gemaakt voor, uh, voor Netcar. En uh, dat het binnen de automobielindustrie uh, vrij slecht gaat. Uh, we realiseren ons ook dat uh, dat het geen garantie is dat wij misschien tien jaar uh, werk uh, hebben. Het kan best zijn dat er over vier, vijf jaar ook uh, de klattering komt bij BMW. En ja, Dan zien we dan wel uh, tegen die tijd hoe het verder gaat. Met één zwalen maak je nog geen zomer. Dus in die zin, we weten hoe de uh, auto-industrie is. Zo had van de Unie. Blijdschap met een comma. Uh, concurrentie is enorm groot. Dus met één opdrachtgever uh, blijf je als NETCAR uh, kwetsbaar. Dus daarom uh, zijn meerdere opdrachtgevers absoluut vereist. Dus zoeken naar een andere autofabrikant. Een tweede, misschien wel een derde. Uh, natuurlijk, ja. Zeker. NETCAR is heel lang afhankelijk geweest van één opdrachtgever. En, uh, en je hebt weinig keuze als het bij die opdrachtgever ineens slecht gaat. Noël Hendricks. 25 jaar Netcar-medewerker. Of zal ik maar netcar-veteraan zeggen? Ja, dat mag je wel zeggen met 25 jaar. En het zag er heel somber uit in februari. Maar we zijn toch weer eh, naar boven gekomen. Ja, is het vandaag van de hel naar de hemel in één dag? Ja, wij hadden natuurlijk wat langer zicht erop als ondernemersraadlid. Dat wij langzaam richting hemel koersten, dat wisten we natuurlijk wel. Maar vandaag is een prachtige afsluiting. De puzzelstukjes die vallen in elkaar. Netcar is gered. Dat is het nieuws van vandaag. Maar voor hoeveel jaar? Als de markt blijft zoals hier verwacht wordt door BMW... dan denk ik dat wij de komende tien jaar dat wij werk hebben voor minstens 1500 mensen. En ik denk nog wel voor meer mensen. Er is hier de afgelopen jaren zo weinig gelachen dat mensen het eigenlijk moeilijk vinden om blij te kijken. Ik denk dat dat inderdaad zo is. Uh, het is eerst zien en dan uh, geloven. Ja, ze hebben je ze vaak al wat gezegd. Nou is het kwartje gevallen, heb ik het idee. En uh, ik denk dus dat er vanavond links en rechts... ook best een uh, pilsje, een flesje bier opengetrokken gaat worden... om het thuis te vieren. Klein feestje. Een klein feestje. Een mini-feestje. Ja. Ja. Ja. Nou, er werd uh, gelachen uiteindelijk in Borren. De laatste spreker, dat was Henk van Rees van het uh, minifeestje. Hij is de onderhandelaar van FNV-bondgenoten. Vandaag ingegaan de btw-verhoging 2%. Hoe erg gaan u en ik dat vandaag uh, voelen? Dat straks. U krijgt nu verkeersinformatie bij de ANWB. Tamara Bruggemans, goedemiddag. Goedemiddag. Er staan 18 files. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. En een opvallende file die staat op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade staat 7 kilometer. De weg is daar dicht en het verkeer kan nog omrijden via Wassenaar over de A44. En aan de andere kant op die A4 richting Amsterdam staat het nu ook vol. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en Hoogmade staat 4 kilometer. En daar is een rijstrook afgesloten voor hulpdiensten. Dit is het NOS Radio 1 journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. En hey Gerrit Diemstra, want het is bijna tien voor vijf. Gerrit, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hey, 1 oktober vandaag, hè? Ja. Zullen we even terugblikken op september? Wat voor maand was het? Nou, het was een uh, behoorlijk zonnige maand. Het was ook een vrij droge maand. Tenminste, gemiddeld gesproken dan. Want qua neerslag waren er wel grote verschillen in het land. Uh, zo'n 120 mm op de wadden. En zo'n 30 mm slechts in het zuidoosten van het land. Nou, gemiddeld valt er 78 mm regen. Dat is dus een vrij natte maand, gemiddeld gesproken. En gemiddeld hadden we deze maand 60 mm. Uh, je zegt uh, droger en zonniger. ook. Was het ook warmer dan? Uh, nee, dat de niet. temperatuur was ongeveer normaal. Uh, de normale temperatuur, de gemiddelde temperatuur voor september is 14,5 graad. En wij hadden 14,2 deze september, dus dat wijkt maar weinig af. Nou, laat dan nu maar de herfst aanbreken. Ja, dat uh, gebeurt ook. Voor, uh, op dit moment valt er trouwens wat mee. Want uh, eigenlijk in een groot deel van het land was het vandaag prachtig weer. Maar inmiddels uh, begint het toch een beetje te regenen in het westen en noordwesten van het land. Heeft te maken met een front wat overtrekt. En dat is uh, niet een al te actief front. Uh, dat trekt vannacht over. Morgen heeft het oosten van het land nog met bewolking behorend bij dat front te maken... In het westen klaart het dan alweer op. Maar na morgen, ja, dan uh, wordt het echt herfstachtig weer. Vooral woensdag is een dag met veel regen en uh, ja, ook niet echt warm weer. Graad 14, 15 wordt het dan maximaal. En blijven we daar dan een tijdje in zitten? Ja, dat, dat duurt dan voort tot en met vrijdag. En dan lijkt het weekend toch wel weer wat gunstiger te worden. Uh, in ieder geval wordt het dan weer droger. De uh, temperatuur blijft wel zo rond de 15 graden. Maar dat is uh, nou ja, voor deze tijd van het jaar, voor begin oktober, is dat redelijk. Dus ja, en, uh, ja toch wel wat herfstachtig weer de komende week. Gert je dankjewel. Monday, een maandag, een maan is een maandag. Dat gevoel heb ik niet, Lucille, vandaag. Zeker niet. De Bengals waren dat. De BTW is vandaag omhoog gegaan van 19 naar 21 procent. Daar veranderen Rutte en Samsung vooralsnog niks aan. We hebben ze er niet over gehoord. De vraag is: wat kan je er nu al van merken? Daarom is verslaggever Jeroen Schutteijzer in Winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam, Jeroen. Heb je daar ook wat gekocht? Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik ben hartstikke druk bezig. Kijk wat er o, wordt. Mag ik je <laughs> er wordt natuurlijk wat afgebabbeld en gekletst over die btw-verhoging. De ene deskundige die zegt van ja, die 2% dat betalen winkeliers uit eigen zak. Want de concurrentie is moordend, dus je gaat je prijzen niet verhogen. Maar ja, de andere deskundige die zegt ja, 2% is echt te veel om voor eigen rekening te nemen. Als een ondernemer dat doet, dan kan hij over een paar maanden de tent sluiten. Dus ja, je moet gewoon... De proef op de som nemen. Ik heb afgelopen vrijdag in 15 winkels hier in Rotterdam... Eh, producten gekocht. En eh, die artikelen ben ik nu weer aan het kopen. En eh, wat is er dan met de prijs gebeurd? Nou, ik ben bijvoorbeeld bij Perry Sport geweest... voor deze prachtige bal. 12,99 kostte die vrijdag. En vandaar ook nog... bij de HEMA een prachtig koekblik. We love Jip en Janneke... Staat erop, ook niet een in... Ik heb hier nog uh, afzichtelijke sloffen met tijgerprint. En uh, er zit een gouden strik op. Ook even duur als vrijdag. Ik heb hier voor de hond, hè, hondenkoekjes. Variatiemix staat erop in de overgebakken. Als je met een donkere bril kijkt, lijken het net pepernoten. Maar het zijn dus hondenkoekjes, ook niet duurder geworden. Zo'n irritant ringende eend. In de winkel is dat heel leuk, maar thuis lijkt me dat verschrikkelijk. Maar die is ook niet duurder geworden. Ik ben dus zo'n beetje nu op de helft. En al deze producten hebben nog dezelfde prijs. En bij Halvoorts ben ik nog geweest voor een fietsbel. En ik vroeg aan de man bij de kassa... is deze bel nou duurder geworden? Nee, nee, nee, want vrijdag hanteerden we ook al dat andere btw-tarief. Dat vond ik wel een heel raar antwoord. Maar ik heb op de bonden gekeken. Van afgelopen vrijdag en nu. En nee, dat zit wel, dat zit wel goed. Dus die, die zat maar een beetje te bazelen. Maar die bel is ook niet duurder geworden. Uh, nou ja, het komende half uur ga ik uh, nog zeven andere producten kopen. En misschien even en... tanken, Jeroen. <laughs> ja, het is een bescheiden steekproef, hè. Niks ja, wetenschappelijks. Maar het lijkt erop alsof het vandaag niet duurder wordt. De kunst is natuurlijk, hoe zit het de komende weken? Want ja, straks zijn al die journalisten weer weg... al die camera's, al die fotografen. Wat gaat er de komende weken gebeuren? Dus, Lucella, misschien moet ik over drie weken weer gaan winkelen. Lijkt mij een heel goed plan. En dan zijn die brokjes vast ook weer op. Jeroen Schutteisje vanuit Rotterdam, dank je wel. Toen maar even de declaratie van deze jongeman in de gaten gaan houden. Europa moet volledig op de schop. Dat vinden Europarlementariërs Guy Verhofstadt en Daniel cohn bendit Vandaag presenteerden ze in Brussel hun manifest... voor een federaal Europa met een echte Europese regering... met een nieuw Europees parlement. Onze correspondent Tijn Sade was vanochtend bij de lancering. Ik geef graag het woord aan Guy Verhofstadt. Uh, dank u wel. Ik ga eerst even de woorden in het Nederlands zeggen. Ik dat de presentatie voor mij... van het boek, s ochtends in Brussel... in het Museum voor de Schone Kunsten, Bazaar... In zes talen meteen, voor Europa, per l'Europa. Robert Ammerlaan van de bezige bij, uitgever van het boek. Moeten we het een beetje lezen als een soort van pleidooi... voor de Verenigde Staten van Europa? Ik moet aannemen dat dat zo is, ja. Zijn er eigenlijk al boekhandels in Nederland die bestellingen hebben gedaan? Ja, ja, ja. Dit boek verschijnt vandaag. Het boek is eigenlijk tot stand gekomen in een boeteaanval... over de wijze waarop onze regeringsleiders... Uh, na twintig toppen er nog altijd in geslaagd zijn om deze crisis te overwinnen. Daarom zijn we dit boek gaan schrijven. Woede over het feit dat Europese leiders ook na twintig Europese toppen nog steeds geen uitweg bieden uit de crisis. Onze kompas is het federale Europa. Een pamflet dus, een pleidooi voor Europa. Voor een Verenigde Staten van Europa. Een federalistisch Europa. Niet het probleem, Europa is de oplossing op probleem. De twee bekendste Europarlementariërs, de twee mannen met het meeste gezag in het Europese halfrond, brengen dit manifest niet voor niks nu. Halverwege de enorme verbouwing van Europa. Nog meer integratie, politieke integratie, economische integratie. ofwel dus meer macht in Brussel. En we een kompas hebben, kunnen we ook pragmatische politiek maken. Maar je vraagt je tegelijkertijd af. Wie heeft eigenlijk de democratische controle over dat hele verbouwingsproces? Is dat het Europees Parlement van Coen Bendit en Verhofstadt? Demissionair staatssecretaris voor Europese zaken, Ben Knapen, die vindt alvast van niet. Kijk, het Europees Parlement, laat ik dat even vooraf zeggen, dat is voor 27 lidstaten. Dat is groot, dat is ver weg. Mensen voelen zich over het algemeen toch niet echt vertegenwoordigd. En mijn voorstel is een suggestie om eens te kijken of bijvoorbeeld. Uh, commissies Europa, commissies Financiën... uit de nationale parlementen in die eurozone... vaker bij elkaar kunnen komen om een gezamenlijk standpunt in te nemen. Guy Wolfstad, u bepleit een uh, ja, radicale, revolutionaire ja. verbouwing van Europa... Daar moet dan volgens mij ook een heel ander Europees parlement bij. Wat ik hoop is dat in 2014 het Europees parlement er inderdaad anders uitziet dan wat we, wat we nu hebben. Er zijn er ook die zeggen, ja, dat het huidige Europees parlement kan dit eigenlijk gewoon niet aan. Je moet eigenlijk gewoon nationale parlementariërs in commissie naar Brussel op en neer laten reizen. Je ziet wat je nodig hebt, en dat verdedigen wij in het boek, is namelijk een Europese regering die gecontroleerd zou worden door twee Kamers. Een eerste kamer bestaande uit het Europees Parlement die de bevolking vertegenwoordigt. En dan een tweede kamer met afgevaardigden van de lidstaten die de belangen van de nationale lidstaat vertegenwoordigen. Kijk naar de Verenigde Staten van Amerika, zo werkt het daar ook. Je hebt namelijk de volksvertegenwoordigers aan de ene kant die de bevolking van Amerika vertegenwoordigen. En aan de andere kant de zogezegde senatoren die de staten vertegenwoordigen. Eenzelfde systeem hebben wij ook nodig in Europa. En daar pleiten wij voor. En, dat is het federale. En dat Europa. verhoogt de democratische controle. Maar, het is goed aan de mensen uit te leggen dat als ze terug greep op hun leven willen krijgen, dat dat niet zal gebeuren door de nationale soevereiniteit. In de wereld van morgen, gedomineerd door China, Indië, Brazilië en dergelijke meer, is het enkel langs Europa dat mensen opnieuw soevereiniteit, met andere woorden, zeggingskracht over hun leven kunnen verkrijgen. Guy Verhofstadt in gesprek met Thijs R.D. over de woedeaanval van twee Europarlementariërs. Het leidde tot een boek. Straks na vijf uh, zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan een gesprek met de directeur van VDL, het bedrijf dat Netcar in Borren gaat overnemen. En zoals uh, eerder al gezegd, uh, Siebrand van Haarsma Buma en Alexander Pechtot reageren op het deelakkoord van BVDA en VVD. Tot zo. Vanavond, BNN Today. Robert Blokland, filmexpert. Je had uh, stiekem ook een poster van River Phoenix boven je bed, hè? Vanavond om half negen op Radio 1. Het heeft ook iets weg alsof uh, met z'n tweetjes in de dierentuin uh, staat te kijken. Kijken. Kijken. Kijken. kijken. Luister en kijk mee op radio1.nl. Nou, meer onder mijn bed, want dat was uh, nog de fase dat ik hetero was. Maar het was wel een zeer lekker hapje waar ik regelmatig aan dacht, ja. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.